Vorig jaar waren het er ruim 44 miljoen, 5 procent meer dan in 2017, meldt het CBS. Bij campings was de groei vorig jaar het grootst. Waarschijnlijk trok het mooie weer meer kampeerders. Het weer, wolkenvelden en soms wat regen. Vanmiddag meer buien en kans op zware windstoten. Er staat veel wind aan zee, hard of stormachtig en het wordt 9 tot 12 graden. Morgen regenachtig en dan gaat het geleidelijk ook weer hard waaien...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 Want dan ja, zo, genieten wij stiekem zo, ook wel een beetje van. Ja. Uh, waarom dan die angst van dit evenement dat er weer terug is? Want we hebben weer drukke <tus> dagen we gehad hier in Zandvoort. Nou, um, ik denk dat die angst niet zozeer bij ons als Zandvoorters dus leeft. Dat, dat hoor ik ook niet terug in het dorp. Uh, de meeste mensen die hier al die jaren ervaring hebben, die zeggen ook: nou, dat lossen we op.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 wat er ook gebeurt, we dat kijk. zeker gebeuren. Maar Kijken het we het maar uit. is en blijft een van de leukste runs die ja, te lekker zijn. Yeah, oh, absoluut. Yeah. Het is yeah. uh, en god, het is maar 12 kilometer. Dus <laughs> waar hebben we het al over. Nou, in, een afstand. Uur, in, in, je bent zo weer thuis, jongens. En een kwartiertje heb je het weer achter de rug. En het dus. gaat, gaat goed komen, en zeker ook omdat het laatste stuk wat zwaar is, loop je dwars door het dorp. En dat is toch gewoon. Ja, mensen zijn dan zo enthousiast. Uh, die, die, ja. die, die tillen je bijna verder. Dat, dat geeft dan ook weer energie. Het mag niet hoor, maar ja. ik heb het. Einde gehaald door een biertje onderweg in de Halterstraat. Want het stond klaar, hè? Dus. Nou, toen waren ook sinaasappels gelukkig, maar het biertje was ook wel. Op... Meestal krijg ik die. die ja, ja, ja. <laughs> um, uh, afgelopen week bent u druk bezig geweest, onder andere een, een conferentie in Loggen.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 Vlekkeloos. Die zijn zo lenig, zo flexibel. Dat is echt een genot om naar te kijken en te luisteren. Als u dit vergelijkt met de gemeenteraadsvergaderingen... Ja, het... zou u ook een keer die cursus moeten volgen? Ik, ik denk dat het altijd goed is uh, om zo'n zo training te volgen. Ik ga ja. begin april ook weer een training... effectief voorzitterschap uh, voor een dag volgen. Uh, maar je kunt hem in die zin minder goed vergelijken... omdat je...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 Ik zag uh, in de derde ronde kwam er een, uh, een, een groep van uh, zes gymnasium binnen en een groep uh, gemengd, vooral uh, meiden, vier en vijf havo. En die, uh, die, die waren iets gespannender dan uh, het gymnasium. En ik dacht, hoe zal dat gaan?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 Rosie, she will be dressed up in white. I can hear the church bell ring. Tell her through the night. No for meters, no more fighting.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 Bij de anderen is het, bij de anderen moet ik eerlijk zeggen, wordt er nog wel eens een beetje... Gewoon net, improviseren, gewoon lekker ja. improviseren. En okay. als ze het echt naar hun zin hebben, duurt een voorstelling een half uur langer. Ja. Uh, maar ja, het blijft toch. gezellig. Ah, maar dat zou Theo en... helemaal niet leuk vinden, want dan worden ze bitterball-account. <lacht> ja, maar daar uh, zit <lacht> Theo niet mee. Maar deze twee dames die houden zich echt aan de tekst. En ik mocht een keertje meespelen en ik zag Mico alleen maar met grote ogen naar me kijken. Van, wat ben je nou aan het doen? Dat staat helemaal niet in mijn boekje. Hè? Waar moet ik nou in godsnaam invallen? En, toen en ik André was er nou niet in, in de, de lach. schieten. Dus <lacht> doet dat ook continu. Yeah. En Ed Fransen, die is de regisseur. Dat die man dat doet met jullie. Die snapte niks meer ja, van. Die had, dat had de tegenwoordig de maar zijn mond. En die deed ik die Dat uit. komt wel goed. Maar okay. hij, ducht, hij had zo'n ja, ja, ja. bij van... Ja jongens, nu is het allemaal... gaan naar een einde toe. Ja, hij, hij, ja, hij laat het eigenlijk maar, maar toe eigenlijk. Want er valt eigenlijk... Ja, hij kan het wel regisseren. Maar of jullie zijn niet houden, te regisseren. Nee. Daar komt het niet. We krijgen een, een richting. En dan gaan we gewoon onze eigen weg. Okay. Nou is het wel zo dat uh, het een stukje beter nu gaat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 ja hoor, ja, ik, ik kom er wel weer op terug. Iemand, uh, ja, maar hij wist het niet. Nou zat ik vanmorgen de hele ploeg uh, druk bezig bij de krocht. Uh, want het toneel wordt nu opgebouwd. Ja, we uh, zijn bezig met de, het decor opzetten. De zon van zijn huiskamer en dergelijke. We moeten nog ja, even een generale repetitie in natuurlijk. Dat is uh, aanstaande donderdag. Die mag even lekker mislopen. Want ja, als dat goed gaat, Vlecht dan heb heen. je het dat zeggen. Leuk, Juist, he? hij telt nog steeds. ja.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 Ja, hout was natuurlijk het mooiste. Want maar vertel verder, wat is de inhoud? Van de ja. Nee, want ik nee, nee, denk als dat, jij het dat, vraagt, wil in een tijdje van niets. de kous weten. Nee. Maar zo goed ken ik je wel, dat krijg je er niet uit, want dat moeten ze komen. Met andere woorden, je moet er gewoon naartoe. Ja, ja. ja. Ik, ik ben er, ik heb me aangemeld. Okay. Ja. ja, nee, eh, ik geniet al. Want we kunnen zo'n 170 man. zeker uw vrouw, in, dus... Ja. Uitverkocht? Nee, nog niet. Nog bijna. nog, bijna. Maar dat gaat wel lukken, hè? Ja, ja het lukt altijd. Na, na deze uitzending zeker. En, en belangrijk, Leon, na afloop, bal na. Ja, heerlijk, hè? Oude wet. Zo is dat bal, als... Uh, Balna. Bal na. Dus 70 de iedereen hè? wordt dan een stoeltje op, mee te nemen? Nee, naar de nee, nee, nee. Ja, nee, je nee, nee. Dan Voor je klaar. En in de hoek zit dan, heerlijk, uh, die man Die komt al jaren. Dus die weet precies mm -hmm. wat je moet spelen. Walsie, kwitsteppie, foxtrot. Lekkere meezingers. Ja, ja, dat is zo'n Theo komt met de bitterballen lang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 Nee, de nee, nee. is ooi, dus geen huis maar hois, geen duin maar dooi. Erpels. Nee. de A is E eigenlijk, de A en E samen.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 ik moet zeggen, het is te leren, want we hebben nu een paar jonge spelers. Ja, dat wil ik net weten. Leuk. Leuk. Heel leuk. Hoe, hoe en jong? En vanaf hij jaar is, acht, acht geworden, tien. ja, tien geworden. Acht ja, of kijk, tien jaar ongeveer. De eerste repetities heeft ja. hij dus gelezen. De tweede repetitie kon hij zijn rol uit zijn hoofd in het dialect. Hoog. Een ja, talent, een, een talent. Geen, een talent. Geen, is ja, is hè? Die kan het ook. Ali. Ali Zwart. Kleinzoon van Ali, Ali Zwart. Zwart. Mm -hmm. Zo. Ja, ik steek mijn duim omhoog ja. voor hem. En wij hebben af en toe blauw gelegen van het lachen van die, om die jongen. Ja, hij doet echt een natuurtalent. Jullie, jullie moeten echt allemaal komen kijken. Ja, ik ben er. <laughs> nee, ook de luisteraars. Hoeveel, hoeveel kinderen doen er verder mee? Hoeveel, hoeveel leden? Hoeveel, is iedereen op de planken? Nee, niet iedereen. Nee, niet ja, nou. iedereen. Freek, is die op de planken? Ja. juist.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 Ja, dat was vroeger nou, maar dit jaar valde geen dooien. Maar goed, en nou de jaarsavond zonder vuurwerk ook nog? Uh, Vuur nee, nee, nee, dat kan nee, niet doe je, Nee, dat, gaat je gaat niet. dat vindt Theo he, he, he, niet goed. Nou, dan maar even allemaal naar buiten. Ja, ja dat uh, gaat buiten. Ja, ja. Ja, nee, ja, als ja het koud is. In, in de pauze is het een belangrijke verloting. We hadden vroeger altijd een schilderijtje van Rietje Molenaar. Nog steeds. Met ja. gedicht. Uh, dat was beroemd, bekend van ja. Rietje. Je nee. kent Rietje Molenaar, hè? Nee. Ja, geen ik, ik ben geen Zandvoorten. Oh, geen Zandvoorten, nee. Het nee. nee, nee, nee, is Ik snap uh, ook helemaal niets van de Goldenweg. Dan, dan, ja, dan moet je komen kijken. We, we gaan gewoon verder hoor. We, we laten even even ja, dus, Wat hebben we in de pauze verloten? Uh, we hebben een schilderij van uh, Marion Versteeg-Goelman.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 Ja, we en, hebben uh, er ook eentje thuis. En de poppen ja, raken uh, op, hè? De poppen zijn op, helaas. Nou, Af en toe kom ik er nog wel eens eentje tegen. hebben in de tooi nog een paar <lacht> ja, die uh, poppen? Nee, die hebben die poppen niet. Ja, de poppen raken op. En mijn handen raken op. Ja. Het is zo'n priegelwerk. Want ik maak ze dus ook naar het originele model. He. Ja, ja, ik ja, gebruik geen dus. klittenband of wat ook. Daar heb oh. ik een hekel aan.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 En euh, nou, daar zit Ans Ja niet in de Jinks maar er nee, tegenover wat, ja. <laughs> Nou je wordt alleen maar, voor een kopje koffie Maar, niet. <laughs> maar je kan de zeil, de ik kan aan de zaal Aan de zaal nog wel, wel. Een kaartje krijgen En anders schuiven we allemaal wat in En dan moet het makkelijk kunnen Het is één feest Zandvoort Wil je echt genieten van oud Zandvoort Zoals het was 50 jaar geleden, 80 jaar geleden Nog steeds Ga er naartoe want dit wordt een feestavond. Ja. En je ziet de nieuwe spelers die we, die we hebben. Ik ben benieuwd. Ik ben ja, benieuwd. heel leuk. Ja. Ik wens jullie toitootooi veel succes. Dank je wel. Dank je wel. En geniet. Ik Ik zullen dat zullen we zeker doen. Geniet. Ik geniet. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Ja, jullie ook.